Het News van nu.nl. Danny Vos. Ja, goedemorgen. Het onderzoek naar de Britse ex-prins Andrew is nog altijd in volle gang. Gisteren werd hij opgepakt en wordt ervan verdacht geheime overheidsinformatie te hebben doorgespeeld aan de overleden zedencrimineel Jeffrey Epstein. Politie heeft ook meerdere huizen van Andrew doorzocht. Hij is gisteren wel weer vrijgelaten. De politie is nog altijd op zoek naar twee verdachten van een schietpartij in Rotterdam. Gisteren is daar in een flat een man van 34 neergeschoten. Hij heeft het niet overleefd. De verdachten gingen er vandoor in een zwarte auto. Team Grootschalige Opsporing heeft het onderzoek nu overgenomen. Een weer is er iemand omgekomen door een lawine. Dit keer in het noorden van Italië. Een skier kwam samen met vier anderen onder de sneeuw terecht. Eén van hen ligt ook nog in het ziekenhuis. Nou, er zijn de laatste dagen meer wintersporters omgekomen door lawines. En dan de Olympische Winterspelen. Ja, groot feest gisteravond in het Team NL-huis in Milaan. Schaatser Kjeld Nuis werd daar geroldigd. Hij pakte gisteren brons op de 1500 meter. En dat deed hem veel. Ik heb hier zo van gedroomd. Fuck, ik wilde niet gaan janken, maar. Het ah, is zo vet. Het is zo super vet. We horen bij de NOS: Joep Venemars maakte ook kans op een medaille, maar hij werd vierde. Het weer nog van weer plaatsen aan. Grijze en ook natte dag in het Noordoosten. Ook kans op natte sneeuw. Het wordt 4 tot 9 graden. Op de weg is het rustig, wel. Grenscontrole op daad 12 van Arnhem naar de Duitse grens. Je komt daar tussen Oudijk en die grens in 3 kilometer met 11 minuten. CheerMusic vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Trotse hoofdsponsor van Team NL. Is de wekker gegaan? Ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Eén bakje koffie voor jezelf. Straks dan komt de rest. Lijkt de ochtend Twee over 6, donderdag 19 februari, vrijdag 20 februari is het show 1586, denk ik dan ook, van seizoen 8 van Mattie en Marieke. Ik denk het, ja, oh jij zit nog naar de statistieken van gisteren te kijken, denk ik, de statistieken van gisteren? Oh, ja, ja, ja, Als je er eentje bij optelt, zitten we zeg maar een show verder dan gisteren. Dan denk ik show 1587, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen Dootje. Goedemorgen Danny. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday! Oh. Wow, hoe He. voelt deze vrijdag? Niet goed. Oh, hoezo niet? Ja, ik ben gewoon heel eerlijk. Oh. Ik vind het heel jammer of oh, maar jammer dat stopt. Ja. Ach, liefie toch. En mag ik een, een klein inkijkje geven in mijn leven? Ik ben daar best wel eerlijk over. Ik heb het ook uh, volgens mij verteld in, uh, in de middagshow, een paar weken terug. Kijk, ik kijk niet per se uit naar um, een ochtendprogramma. Dat is ook gewoon bewust. Ik heb het uh, anderhalf jaar heb ik dat gedaan op een andere radiozender. Ja. Ik weet van mezelf, dit is niet per se waar ik het allerbeste in ben. Ik vind die middagshow die ik met Anton uh, doe, die vind ik geweldig. En dat vind ik een heerlijk tijdstip. Um, dus ik zie altijd een beetje op tegen die wekker. en dan ja. het, het is gewoon best wel we hebben het gisteren lachwekkend, gekscherend erover gehad. Beetje lachwekkend topsport. Nou ja, het is ook gewoon... Uh, het is een ander tijdstip. Wa het verlangt wat anders van je op de dag. Even ja. los van die wekker en zo, verlangt, uh, het verlangt een ander type radioprogramma. Ja, nou, de middagshow past beter bij jou. Ja, ik ben uh, best wel lekker een lui eentje overdag. Ik vind de uh, rustige opstaan, vind ik fijn. Maar nou ben ik zeven maanden geleden ben ik vader geworden van uh, baby Boris. En dat heeft letterlijk mijn leven op zijn kop gezet. Maar dus ook mijn ritme veranderd. Ja. En dat is nu heerlijk. Ja, je bent gewend om vroeg op te staan. Je ja. bent altijd met, uh, met hem rond een uur of zo. Dat is al wel beneden, toch? Mm -hmm. ja. Zes uur, half zeven. Dan is je ja. zeker al een, een poosje wakker. En dan ja. zitten, wij, zitten wij beneden. Vaak stuur ik ook jou een berichtje. Je zit gewoon lekker te kijken op RTL 7 en dit radioprogramma. Mijn meest gestelde vraag is... een ochtendshow en een gezin, dat gaat toch niet samen? Kan niet samen kan niet samen gaan. De mensen zijn er al dat bijzonder druk mee. Ja, ja, Dank ja. Uh, dit dankjewel voor deze uitleg. Dat namelijk, je bent toch al vroeg op. Dus kijk, het is nog steeds uh, een ander soort vroeg. Maar ik leg ook vaak aan mensen uit... Degene die echt de ochtendshow runt... dat zijn de partners die thuis blijven. Ja, dat, dat is, is in, dit, in mijn geval Sander. Want ja. hij wordt nooit wakker op het tijdstip dat hij het zelf wil. Hij wordt altijd wakker van... Papa! Dat is allemaal heel lief en leuk. En ik word wakker van een wekker. Ik heb een soort van nog tijd voor mezelf. Ja. Dat is toch anders. Ja. Dus... dus wakker worden omdat je nooit zeker weet... hoe laat je kind wakker wordt... dan kun je eigenlijk maar bijter, bijna, bijna beter wakker worden... dan, dan een wekker die om God, tien over half vijf gaat. Precies, tien over half vijf die wekker is eigenlijk hartstikke lekker. Dus, dus blijf je het doen? Of, nee, ik blijf het niet doen. Nee. Uh, Aan de uh, maandag zijn, zijn Mattie en uh, Luc gelukkig gewoon weer terug in de ochtendshow... en is alles weer uh, redelijk back to normal. Uh, tenminste, dat is maar de vraag. Want ik heb uh, gisteravond nog even geappt met Luc van de Sportredactie. Hij uh, is daar in Milaan. Ik kreeg uh, gisteren om half negen... S Van hem de vraag... Kjeld Nuis heeft brons. Zal ik vanavond gaan feesten in het Team NL-huis? Met een polletje op WhatsApp waar alleen ik in kon reageren. Dus optie A was all gas, no breaks, Oftewel vol gas. Of nee man, morgen update om zeven uur. Oh ja, ja, want we spreken hem straks na 7 met de Olympische Update. Toen heb ik gestemd all gas, no breaks. Tuurlijk. En gestuurd, dit is geen vraag, je moet. Het is je laatste avond, want vandaag de laatste ochtendshow natuurlijk. Die echt vroeg ja, op moet. Ja. Nou, vervolgens ben ik lekker gaan slapen om een uurtje of kwart voor negen. Ik werd vanmorgen wakker met zeven audioberichten. Oh, wat een goudmijn! <hijntje> zeven audioberichten van Luc van de Sportredactie. Ik wil graag even de eerste vast laten horen. Dit was 22 uur 26. Nog in het Team NL-huis. Heerlijk. Oh, hij gaat er ook nog uit. Nou, de vraag is: wil jij weten hoe laat ik het laatste berichtje heb gekregen van uh, Luc? Ja, natuurlijk wil ik dat weten. Dat was drie uur geleden. Oh. Om twee minuten over drie is hij naar bed gegaan. Dus de vraag is: hoe spreken wij zo meteen om zeven uur Luc van de Sportredactie? Get yeah, dat Teddy Swims, tone tonight en gone gone gone met Q-music. De Olympische Winterspelen in Milaan. Hé, hey, wat een dag was dat gisteren. Wat een dag is dit geweest voor Kjeld Nuis. Wij hebben hem domain, de afgelopen weken twee keer gesproken, Kjeld. <clears throat> en dan iemand horen die op zijn 36ste, zoals alle commentatoren uh, het ook zeggen, nog eens een keer zijn laatste dans gaat doen. Dat vond ik aan de voorkant van de Olympische Spelen al zo leuk. En dan in een soort van tijdcapsule te bedenken... oké, okay, hoe zou hij het dan gaan doen op de Olympische Spelen? Zou hij nog een medaille gaan pakken? Je gunde het hem zo. Mm. En dat het dan gisteren gebeurde, ik vond dat zo tof om te zien. Het was een bijzondere avond gisteren. Het gaat om de 1500 meter bij de mannen. Aan de start, tijmen snel, Joep, Wennemars en inderdaad Kjeldnuis... In dit geval, we hebben een debutant, eh, namelijk Tijmen Snel. We hebben iemand die we het allemaal gunnen vanwege het feit... dat hij in het begin van de Olympische Spelen natuurlijk... Ja, eigenlijk beroofd is door een ja. domme technische fout... van zijn tegenstander op het ijs, Joep Wennemars. En we hebben de veteraan, de man die in de woorden van Luc... 144 is in Olympische termen, 36 jaar kelt Nuis. Ja, ik was er al helemaal bij toen Joep Wennemars een Olympisch record schaatste. en ik was heel blij voor hem, omdat ik dacht... Pakt hij een medaille. Zo gegund. Maar dan, er moesten daarna echt nog best wel wat ritten geschaatst worden. En dat dan vervolgens Kjeld en, en ook nog twee andere, ja, Joep Benemars voorbij gaan, vond ik echt heel erg balen voor Joep Benemars. Maar dat Kjeld een, een medaille pakte, ja, dat, dat vond ik zo tof. Ja, we spreken natuurlijk, of hebben het later vandaag... uiteraard over, over Joop Benemars, die inderdaad op de vierde plaats belandt. Dat is ja. van alle plekken in het klassement... is dat de plek waar je niet wil belanden. Maar vandaag beginnen wij uiteraard met onze ode aan Kjeld -Nuis. De Olympische winterspelen in Milaan. Ik vind het ten eerste gewoon nog super leuk. En wat ik voel, wat me echt heel veel energie geeft, is dat ik hier en daar nog steeds alles op hele kleine dingen en mezelf nog steeds kan verbeteren. Ik ben wel een strebertje. Ja, die uh, alles uit elk moment wil halen. En ik zal geen training ingaan met het gevoel van uh, oh, dit moet even gedaan worden of zo. Ik ben de enige nog van mijn generatie die hier rijdt. En ik ben de enige nog met een Olympisch gouden medaille, en die wil ik super graag verdedigen. En daar doe ik dit jaar alles aan. Je kan ook niet om die leeftijd heen. Ik ben 36 maar ik rij nog alsof ik 26 ben en dat is wel fucking vet. Ik wil gewoon heel graag goed presteren en dat aan iedereen laten zien. Donderdag 19 februari. 2026 zal vast de 1500 zijn. <lacht> of niet? Ja? Ja, dan hoop ik dat ik aan de start sta. De laatste dans van deze legende. dat mag je gerust zeggen. En dan nu nog steeds medaille kansen. Ja. Na zeven jaar de wereldrecord houden, en de lat is hoog. Daar staat ze. 22-22-9. Nou, nou, nou, Nuis. Oh, als dit je laatste dans is. dan kunt toch helemaal kapot gaan, die laatste ronde. Hij speelt alles of niks. Maar wat is dit mooi om te zien? Ze rijden hem als een duizend meter. Oh, oh, oh, oh, oh. Nuis heeft de laatste binnenbocht. Ja, en nu is hij krokken. Want het gat is dus groot. Oh, oh, het wordt heel spannend. Als een duizend meter reden deze mannen. En vuistjes bij elkaar. Want dit kan nog een keer een medaille worden. Bronze. Yeah. Representing the Netherlands. Kiel. Nou, twee keer goud. In je laatste Olympische dans zoals hij dit noemde: brons halen. Het podium weer halen in een titanenstrijd. U music. Oh. Ik zeg tegen Swift open Light. Het verjaardag had het zo meteen, het is natuurlijk vrijdagochtend. Het is sowieso een hele verwarrende ochtend voor heel veel mensen. Je hoort natuurlijk Denny altijd op vrijdag op de plek van Marie-Denny. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je hoort Marieke normaal eigenlijk nooit op vrijdagochtend. Zit nee. Kai daar? Ik zit vandaag op, uh, op de plek van Marieke, eigenlijk op de plek van Kai. Ja. Uh, en jij zit dan weer op de plek van Matt. Ja, voilà. Dus het is een ja. uh, zeer verwarrende ochtend. En als je dan ook nog eens een keer mag tot met donderdag luistert, verwacht je nu de collector. Op vrijdag spelen we het verjaardagsgolf. Ja, op vrijdag altijd het verjaardagsgolf, dan maak je kans op 2500 euro. Win, we gaan spelen voor de maand die het meest wordt bezongen. Oh, leuk! Ja. De maand september ben jij jarig bel 0909 9596. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Danny. Ja, heel veel kinderen krijgen een nieuw vak op school. Menno hier. Op dit moment strijden onze Nederlandse topsporters op de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze hebben jarenlang toegewerkt naar dat ene moment, die paar minuten waarin ze alles geven voor een medaille en met succes... Sandra Ja, Je gaat het ook die... aan de lucht Leerdam! Maar wie pakken er deze week een podiumplek in de top 40? Go to the start! Welke hits gaan er vandoor met het brons, zilver en goud? Rain. Dat vertel ik je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. Music. De Top 40 Autotaalglas is partner van de Top 40. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.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 dit is het geluid van het verjaardagsat. Oh, Dit is het geluid van de vrijdagochtend. Ben je jarig in september, dan kun je bellen 09099596. Op de weg is het vrij rustig, hoor. op de A12 een vertraging van Arnhem... richting de Duitse grens. Tussen Oudijk en die grens is een grenscontrole gaande. 3 kilometer met 23 minuten. En op de A37 van Knoop het Holslo, de richting het Duitse Meppen... 2 kilometer, daar een kwartiertje. Lage grijze en natte dag in het noordoosten, ook kans op natte sneeuw Het wordt 4 tot 9 graden. Denny heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. We beginnen in Engeland. Het was het gesprek van de dag daar gisteren. The brother of the king getting involved today is absolutely unprecedented. So mad, mad story. Hij moet worden gegeven voor wat hij heeft gedaan. De arrestatie van de Britse ex-prins Andrew. Hij is weer vrijgelaten. Maar het onderzoek is nog altijd in volle gang. Dat zegt de Britse politie. Andrew wordt ervan verdacht geheime overheidsinformatie te hebben doorgespeeld. aan de overleden zedencrimineel Jeffrey Epstein. De politie heeft ook meerdere huizen van Andrew doorzocht. Dat is wel een goede nuance die je aanbrengt. Ja, want ik zat het gisteren ook te kijken. en ik zag inderdaad dat hij aan het eind van de dag weer werd vrijgelaten. Ja. Het onderzoek is dus nog steeds gaande. Ja, dus dat... absoluut. En het gaat ook echt nog Even duren. Politie is nog altijd op zoek naar twee verdachten. Na een schiepartij in Rotterdam, een man van 34... is daar gisteren in een flat neergeschoten en hij heeft het niet overleefd. De verdachten gingen er vandoor in een zwarte auto. Politie denkt aan een ruzie in het criminele circuit. En opnieuw roept een winkel speelzand terug... omdat er asbest in kan zitten. Ook de HEMA waarschuwt er nu voor. Het gaat onder meer om knutselzakken met roze en paars zand... en ook met groen en blauw zand. Het wordt wel al een week niet meer verkocht bij HEMA, dat product. Kinderen in Friesland moeten allemaal Fries leren praten en schrijven. Dat heeft de politiek daar gisteren besloten. Er zijn langere tijd zorgen over de Friese taal. Die wordt namelijk steeds minder gebruikt. En vanaf volgend jaar wordt het in Friesland daarom een verplicht vak... op basis- en middelbare scholen. Hé, hey, Femke Kok heeft toch nog een interview gegeven in het Fries. Ja, ja, toch? Klopt, ja. kunnen Volgens mij hebben wij dat uh. ook hebben dat laten horen of dat hebben wij toch? ja dat is Ik voel het uh, ja. graag en ja. ik voel het monsagraag litte dat ik het in me heb. En ja, dat is heel het wel leuk. Dus, uh, dus ik een soort van opluchting en heel veel blijdschap. Ik heb altijd zoveel bewondering voor. Mijn vader hoor ik weleens Fries praten. Ik wil het zeggen, dat is Friese roze toch bij jullie? Ja, zeker. Mijn vader heet Inte, dat is erg Fries. Mijn tante heet neeltje Nou, dan weet je ook wel een beetje waar je vandaan komt. En we heten Elzinga. Maar ja, ik hoor het echt alleen maar als, als ik toevallig bij mijn ouders ben en dus inderdaad mijn, mijn vader uh, met zijn zus of zo belt. En vroeger hoorde ik het als het bij Pake was. Ach je, iets gek zeggen hierover. Nou. En dat is glad ijs. Ik ben natuurlijk geen Fries, ik kom uit Brabant. Uh, is het niet op een gegeven moment gewoon klaar? Nee, dat is zonde, man. Ja, maar dan is het toch gewoon iets uit het verleden? Nee, dat We gaan dan mee. nu kosten wat kost. Gaan we die kinderen, gaan we dan allemaal Fries leren? Nou, hoe mooi is dat? Hoe mooi dat als ze het willen dat ze Fries met elkaar kunnen praten? Ja. Nee, dat is toch echt prachtig om dat in stand te houden? Als die het hoeft niet dus... tegen heug en meug. Maar, nee, maar dus, dus die, is Die het? ouders van die kinderen die vinden het dus eigenlijk al niet meer echt heel belangrijk. Weet je niet? Nou, dat weet je wel, want die kinderen spreken er niet meer. Dus thuis wordt het al bijna niet meer gesproken. Dus nu, gaat dan, nu gaan dan scholen zeggen, nou, er moet Fries worden gesproken. Op een gegeven moment is erfgoed er ook gewoon erfgoed. Punt eronder, nee, streep erachter of andersom. Nee, ik vind het echt prachtig dat ze blijven doen. Het was weer een avond vol emotie op de Olympische Winterspelen. Ja, Kjeld Nuis hè, pakte het brons op de 1500 meter in zijn allerlaatste Olympische race. Nou, die medaille werd groots gevierd in het Huis in Milaan. Maar voor wie het flink balen was, Joep Wennemars. Hij reed hard, verbrak het Olympisch record... en toch was het niet genoeg voor het podium... want hij werd weer ingehaald qua tijd. En de afloop zat hij er flink doorheen. Ik kan het echt niet geloven. Het is echt een, uh, het is echt een hele slechte kutfilm, is dit gewoon. En dat was te horen bij de NOS. Er gebeurde trouwens tijdens die rit nog iets bijzonders... voor wie het nog niet heeft gezien. Uh, hij reed dus erg hard hè? en zijn vader, Erben Wennemars... die zat op de tribune en die was daar nogal blij mee. Had zijn emoties niet helemaal meer onder controle... Uh, die rende over die tribune heen na het zien van die tijd... knuffelde uit blijdschap een willekeurige man op de perstribune. Het zal een journalist zijn geweest. Maar daarbij brak hij de bril van die man. En je, oh, je... ziet dus ook op die beelden dat die man heel verbaasd reageert. Wat, wat, wat er gebeurt hier hier? Die beelden gaan er nu rondvallen op internet. Echt even de moeite waard. Het is het eerste filmpje dat ik vanmorgen zag. Het is, ja, het is heel raar. Hij is inderdaad zo hysterisch blij. Hij kan zijn emotie kan hij niet kwijt. Hij kan zijn blijdschap kan hij niet kwijt. En dan rent hij naar een man toe. En het is precies wat jij zegt. Het is uh, ja, krak. De bril door Maar het is uit enthousiasme. Hopelijk dat dat nog een beetje zalvend is. Ja, dus wat die niet je uit ziet... kwaadheid. nee, kwaadheid. Dus hij rent naar boven uit blijdschap. Dan komt hij die man tegen. Die, ja, die geeft zo van knuffel. Dan breekt hij die bril. Dan zegt hij sorry. Dan rent hij weer een paar stappen naar beneden. Dan is hij weer heel en en denk ik, ja, maar ik heb net wel de bril van die man ge gebroken. Dan rit hij weer terug naar boven. Zo van, hé, hey, het is oké. Okay. En sorry, dan zie je die man een beetje zo van verbrouwereerd kijken. Oh. Het is een hele rare, rare video. Er zit veel emotie in ja. de familie Wendermans. Ja, we, uh, we... uh, dit is dan de emotie van een hele goede tijd neerzetten. Een olympisch record, wat later dus weer werd verbroken, waardoor Joep op een vierde plek kwam. Maar uh, de interviews die Joep heeft gegeven na afloop, ja... Ik kan me helemaal voorstellen dat er dus heel veel emotie... bij die sport zit. Maar ik dacht ook, jee, want het is wel de hele tijd kutfilm... en uh, godverdomme, geen goud in mijn klauwen. En het is heel rauw, is ik, het. Ik vond, ja, ja en dat is natuurlijk ieder helemaal zijn eigen ding. Maar goh, ik dacht ook, ja... Ik, ik vond het heel zwaar. Ja, maar ik denk ook, als je dus... vier jaar hier naartoe leeft... en dat is natuurlijk wat de Olympische sport is... je bent zo erg gebrand op iets winnen... en Joep voelt zich natuurlijk al genaaid... door wat er aan het begin van de Spelen is gebeurd... Ja. dat hij... Ja, hij kan inderdaad dus die, die blijdschap... in het geval van, van, van zijn vader de blijdschap niet kwijt... hij kan die woede niet, nee. niet kwijt. Hij heeft niet een ventieltje wat hij even open kan zetten... waardoor hij voordat hij bij Bert Maandering terechtkomt... voor het interview, dat hij heel even tot tien kan tellen. Nou, het is ook wel mooi, want het is ongepolijst. Het is ja. gewoon je rauwe emotie... in plaats van die doorgetrainde types... die zo heel perfect media getraind zijn. Um, maar ja, ja, ja, ja. Ik, ik weet niet, ik, vond, ik, ik dacht ook... Nou, nou ja, zo'n Bert... Ja, niet Leidenap, want dat is ook een beetje lullig, want hij is vierde geworden. Nee, dus. maar kijk, Bert Maal, ik weet ook precies op welke knop hij moet rukken. Dat is wel waar. Die, die eruit krijgt, dat, dat is wel, dat wel waar. Is ja, hij is verhaal. natuurlijk ja, gepokt tegen maas. Hij weet precies ja. wat hij tegen Joep moet zeggen om dit eruit te krijgen. Ja. blijdschap bij Kjeld Blijdschap in het Team NL huis Ik heb al een half uurtje geleden heb ik een fragmentje laten horen van onze lieve Luc... die daar aanwezig was. Ik heb er nog meer. Zal ik even een klein stukje laten horen? Ja. Dit was half twaalf. Half twaalf. Multi Volk has left the building dames en heren Het wordt nu de solo Nash Hey <tied> <tied> Hogelijk spreken wij Luc deze ochtend later nog Maximum HQ You think better Sound with you Looks like we're making off a lost time Man I need. Kim, goedemorgen. Goedemorgen. Kim, jij komt uit Steenwijk. Jij houdt van een sport die we deze Olympische Spelen niet gaan zien. Is het eigenlijk een zomerspelen sport? Weet jij dat, Kim? Nee, joh. Nee, nee, nee. Het uh, uh, officiële... is geen officiële Het is een sport <laughs> nee. op de Wii. Nee, maar hou eens even. Nee, is het op de Wii? Ja. Nee, het is toch ook een echte sport? Maar het is toch geen nee, Olympische ja, sport, het gaat over bolen, Het gaat over bowlen. Hè, gaat over bowlen. Ja, nee, maar er zijn gekkere sporters, sporten zijn sporten van nee. de Olympische Spelen. Kim, als het een Olympische sport zou zijn, bolen, zou je dan zo goed zijn dat je, naar, uh, dat je bij Team NL zit? Nee, zeker niet. Je hebt wel een oh. Team NL hoor, maar niet voor Olympische Spelen. Is er een, een bowling Team NL team? Ja, zeker. Oh wow. ja, en, en die, die spelen op hoog niveau bowling? Ja, ja, ook uh, met toernooien en wedstrijden in het buitenland, EK, WK. Maar jij wel. doet dit vaker dan met een personeelsfeestje. Jij bent serieus ja, klopt. bowler. Jij hebt je eigen bowlingballen ook. Ja, klopt. Oh, klopt. Huh? Wat, heb je dan, wat heb je dan voor bowlingballen en, en, en, en neem je ze allemaal tegelijk mee? <laughs> <laughs> ik neem er meestal drie mee en ik heb er vier. <laughs> hey, ik heb wel echt zwaar. Heb je zo'n zo hele gave leren bowlingtas? Nee, nee, nee. Het is een soort rolkoffer. Uh, oh, Oké. Okay. Uh, ja, het is wel een tas, maar dan met drie bowlingballen naast elkaar... met, met wieltjes, want dan nou, is niet zo zwaar te tillen. Ik kan hier een uur over doorpraten. En welke gooit het lekkerst? Uh, ja... Hoe moet je zo'n bal noemen, hè? Ze hebben oh, ja. geen namen. Oh ja, ik neem altijd een beetje de rozige. <laughs> als ik de... En dat is bij elke bowlingbaan hetzelfde. Uh, ik ga één keer per jaar bolen En dat is met alle presentatoren van RTL. Ja, dat, dat zie ik wel eens, ja. Een grappig beeld. Sta ja. je met Chantal Jansen en uh, Ruben Nicolai in de bowlingbaan. Maar ik pak dan een beetje de roze. Dus voor jou zeker te tam. Ja, die is te licht, ja. Dat zijn ja. meestal 6, 7 pond uh, ballen. Ik heb 14 pond. Hoppa. Daar ga je. Hé, hey, we gaan een heel ander leuk spelletje spelen. Het verjaardagsrat. Jij bent jarig in de maand september. En daarom krijgen we van ons 100 euro. Nou super! Wil jij van mij een harde of een zachte hengst? Uh, doe maar een harde. Oh. Nou en een harde is het hoor. Kim, Kim, Kim, jarig in de maand september. Yes. Twee en een half duizend euro is voor jou, Kim, als jij jarig bent. op 6 september. Ah, uh, jammer, helaas. Oh. Wanneer dan? De vijftiende. Vijftiende, ja. Nee, die zitten voor de elf dagen naast. Of voor negen ja. dagen naast. Ja, dat is jammer. Dat is jammer. ja Hé, Kim. Dat is de ballen Balen, bedoel ik. Dus. <laughs> ja. We hadden enorm gehoopt op een strike. Zat er niet ja, in. Ja, zeker. Zeker. Dat was mooi geweest. Kim, we wensen jou een prachtige vrijdag en een heel mooi weekend. Ja, jullie ook. Zullen we maar even draaien dan? oh ja? Ja, toch. Omdat we voor september draaiden? Oh ja. Eroder, fire is lekker. Toen vrijdag voor. Ja, Remember Back je music and love on hold. Op de vrijdagmorgen van Matty en Marieke. Nog één keer kan heel Nederland meeluisteren... met de audio-appjes die Matty mij uh, toch een beetje de hele dag door stuurt. En uh, de laatste die hij die s'avonds alles stuurt... die hoor ik dan s ochtends voor het eerst. En dit is wat Matty gisteravond nog heeft naar mijn appte. Ja, jongens, ik wil niet uh, te vroeg juichen. Want we hebben natuurlijk nog een paar dagen in Milaan. Maar uh, ik ben nog helemaal niks kwijtgeraakt. Nog helemaal niks, voor zover ik weet. En... Uh, ja, dat, ik bedoel, daar hoef ik helemaal geen applaus voor. Nou, maar een huldiging in het uh, Team NL-huis <laughs> Ze nee, wel op zijn plek zijn. Ik, ik, ik hoorde dit vanmorgen vroeg. Want ik, ik, ik, ik ga uh, eerder naar bed dan Mattie. Dus Mattie heeft mij dit nog later geappt. Ja. En ik was zo trots op hem. Ja, ja, ja. Ik had dit gewoon niet gedacht. Wij hebben als vrouwen op de redactie nog kofferhoesen voor ze laten maken. Ja. Omdat die jongens, wij dachten, anders raken ze hun koffers nog kwijt... op het vliegveld, dan gaat wat mis. Dus ze hebben allemaal een hele mooie kofferhoes gekregen... met hun eigen gezicht erop. Nou, daar zijn ze niks kwijtgeraakt hij heeft nog een nieuwe jas gekocht. Ik dacht dan raakt hij misschien zijn oude jas kwijt, omdat hij dan vergeet dat hij dan nog een winterjas bij zich heeft. Nee. Is niet gebeurd. Uh, kijk, het is natuurlijk nog nou, zeer de vraag. Ook, de jassen zijn wel echt moeilijk kwijt te raken. Ze zijn fel oranje en felblauw. Ja, oké, okay, ah, ah, oké, okay, ah, maar. Eh, twee kilometer ja, als ze ja, nog liggen. Dan nog, Mattie laat dat soort dingen aan een kapstok hangen. Ja, ja, ja. We weten natuurlijk nog niet helemaal zeker... of ze je, je autosleutels niet is kwijtgeraakt. Daar kom je uiteindelijk pas achter als je weer op Schipholland. Maar ik ben echt heel erg trots ja, op Mattie. Ja, het is heel goed. Het is heel knap. Waarom ben jij hier zo uh, vermogen over? <laughs> ja, ik baal hier gewoon een beetje van. En ik, ik, uh, ik ga heel even nadenken of ik uh, ga vertellen waarom ik hiervan baal. Maar ik, niemand had dit inderdaad verwacht. Als er, een, als er een poeltje was geweest... dan was het poeltje gegaan over wanneer... raakt hij zijn ja. kamersleutel kwijt. En niet of. Ja. Uh, het is niet of, maar wanneer. En uh, ja, ik heb iets laten maken. Dus jullie hebben die kofferhoes laten maken. Ik heb ook iets nou, laten maken. Ik heb het zelfs zelf gemaakt... En ik dacht echt vorige week al toen ik ik ben natuurlijk een paar dagen ziek geweest. Toen ik donderdag voor het eerst hier zat, dacht ik, nou, ik kan meteen donderdag gebruiken, want sowieso is die woensdagavond iets kwijtgeraakt. Nou toen gebeurde dat woensdagavond niet, dus kon ik het donderdag niet gebruiken. Toen dacht ik vrijdagochtend, nou is gisteravond moet hij iets kwijtgeraakt zijn. Ja, weer niet. Maandag, zij zijn ze naar Cortina gegaan met de bus en met de treinen, weet ik veel, met, met de, de trekschuit. Niks kwijtgeraakt. Dus ik, ik heb iets en Ga jij nog vertellen wat dat? E nou, e e ik moet er even over nadenken. Want aan de ene kant ik ben ook wel tof, ik ook heel Het ook heel fijn voor hem. Ik heb nog drie ronden over nagedacht. Ik denk wel dat ik het ga laten horen.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 Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday hey, hey. But everything gon' be alright Gonna raise a glass and say hey. Cheers to the ones that we got Cheers to the wishes we're here but you're not Cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through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 veel met Matty, Jij hebt veel met Luc. Dat is een beetje de verdeling hier binnen het radioprogramma. Ja, dat klopt. Ja. Um, nou, is Matty nog helemaal niks kwijtgeraakt, deze hele trip? Daar zijn we net achter gekomen. Maar de vraag is, ja, is Luc wat kwijtgeraakt? Wij zijn bang dat Luc of helemaal zelf is kwijtgeraakt... of op zijn minste stem is kwijtgeraakt. Ja, hij ja, hij is... heeft namelijk heel veel audio van hem gekregen omdat hij er hort op is gegaan. Ja, ik werd vanmorgen wakker met zeven audioberichten. Hij eh, vroeg namelijk gisteren of ook wel lief vroeg ze van toestemming om half negen. Van hey, zal ik nog even naar de huldering gaan van Kjeldnuis Nuis in het team Nelhuis? huis Nou, dat heeft hij gedaan. Hij is daarna alleen nog doorgegaan. Dus het team Nelhuis huis gaat om een uur. Wat zal ze het zijn? 1 uur gaat dat dicht. Ja. Rond kwart voor één, één uur. Um, dit is het laatste bericht dat ik rond die tijd van hem heb gekregen. Het was kwart voor één. Jo, ze heeft juist het laatste nummer aangekomen. Wat doe je? Ik ben het gewoon op voor morgenochtend. Ja! Yeah, Joostja! <lacht> het laatste nummer is ingezet. Een hele goeiemorgen! Dit gaat over Joost Winkels, die draait in de team NL-huis. Het, het laatste liedje gaat om kwart voor één. Hé, hey, en wie is die vrouw? Wie is die vrouw? Is dit een atlete? Is het, in... is, het, is het een fling? Oh. Uh, want onze Luc staat erom bekend om in de buitenlandse nog wel eens een leuke ja. fling op te duiken. Ja. En, en dit was nog niet het laatste audio heb Het laatste audioberichtje komt twee uur later. Wij spreken hopelijk zometeen ergens tussen 7 en 8. Luc van de Sportredactie. En het laatste nieuws komt eraan, krijg je zometeen van Denny. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. NL. Ready?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 Bever laat je niet zitten. 18 plus speelboost. Ja? Serieus? 7, zo, 7, 7. 7 8. Oh, wat een geld! 15.000! Tot Tot Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Zaterdag 8, 20 juni. Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music Fouten Party. The Big One.